De presidentsverkiezingen zijn in april volgend jaar. Volgens de peilingen zal de socialistische kandidaat... met groot verschil winnen van zittend president Sarkozy. De schuldencrisis heeft in Griekenland geleid... tot een toename van het aantal zelfmoorden, prostitutie... diefstallen en hiv-besmettingen. Blijkt uit een onderzoek in het medische tijdschrift The Lancet. Het aantal zelfmoorden nam in het eerste halfjaar toe met 40 procent, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Die stijging is volgens de onderzoekers voor een groot deel toe te schrijven aan de bezuinigingen en de toenemende werkloosheid. Het aantal HIV-besmettingen neemt dit jaar mogelijk met de helft toe. Het betreft vooral Griek Griekse drugsverslaafden die niet meer worden geholpen doordat straatprojecten zijn wegbezuinigd. Veel van hen gaan de prostitutie in om hun verslaving te betalen. Het Marokkaanse voetbalelftal heeft zich als laatste geplaatst voor de Afrika-cup... Marokko won gisteravond in Marrakesh met 3-1 van Tanzania. Marokko kwalificeerde zich onder meer ten koste van Algerije. Ook Egypte, dat de laatste drie Afrikaanse titels won, heeft zich niet geplaatst. Net als Nigeria, Cameroen en Zuid-Afrika. Het toernooi om het kampioenschap van Afrika wordt in januari gehouden... in Gabon en equatoriaal Guinea. Het weer, vannacht kans op een bui en zo'n 12 graden... Overdag bewolkt en onstuimig, in het noorden regen en in het zuiden af en toe zon, tot maximaal 18 graden. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1 KRO's Nacht van het Goede Leven. losse microfoon. Nou, ik, moet ik die andere even doen dan? De, deze is beter. Ja, maar dan kan ik me niet omdraaien naar mijn gast. Welkom, lieve luisteraars. Uh, dit was de Groentevrouw, hè, met haar mooie oudere rap. Kijk, voor meer uh, vrolijkmakende onzin van haar op haar website, hè www.groentevrouw.com En dan is mijn gast, ja, ik moet dus ik kan me nou niet omdraaien. Welkom, Maartje Teusing, die staat achter mij klaar. En Maartje is... Uh, Mag die, mag die mooi die kippenzooi weg. Uh, Maartje is een veelzijdig mens. Ze componeert, muziceert, zingt, schildert, tekent, doet aan muziektheater. Wat vergeet ik nog, Maartje? Uh, ja, reizen. Oké. Okay. Uh, goed, We gaan straks uitgebreid met haar praten. Uh, laat maar horen. What does it mean to you When I'm Hartstikke mooi, hartstikke mooi. Zeg. Wat een stem, zeg? Het lijkt net alsof er een heel orkest staat. Dan staat hij alleen met de elektrische gitaar. Oeh, sorry. Uh, ik ga eventjes opzommen wat er uh, uh, de rest van de nacht allemaal te horen is. Maar ik moet eerst heel eventjes bellen met ingenieur Vendermeulen... want die heeft iets bijzonders te melden. Nou, vaste luisteraars weten dat Mikkel hier al vaak de gast is geweest... met zijn enorme verzameling te gekke plaatjes. Tot 1980, geloof ik. En hij organiseert fantastische feesten bij Amsterdam Beer Club. En met burleske VJ's en bandjes. Speelt ook zelf in allerlei bandjes, waaronder West Hill 5. Maar we gaan hem bellen over iets met dieren. Oké. Okay. Goeiedag, Mikkel. Ben je daar? Hé, hey Adelide. Nou, vertel het grote nieuws maar, Mikkel. Wat, wat een heerlijke muziek heb je opstaan? Nee, hoe, kom, hoe kom ik eraan, hè? Ja, dat, dat zijn de Barking Dogs, hè? Met, ja. uh, met zo'n hele LP vol met de beatle nummers geblaft. De Beetle Barkers. Oh, de Beetle barkers, barkers. Precies, dat is het. Ja, ja, geweldig. Ja, want we hebben een keer mooi gedraaid op, hoe heet het, werelddierendag. Ja, ja, ja, ja klopt. klopt. Maar, je, ja. Moet weer, je moet weer mooie ingang vinden en weer gauw eens langskomen. Goed plan. Ja, maar ik bel jou om iets, uh, omdat jij heel groot nieuws hebt. Waanzinnig groot nieuws. Ja, op mijn oude dag ben ik uh, genomineerd voor een hele leuke verkiezing, uh, Adeline. Ja. <laughs> uh, de verkiezing voor de meest sexy vegetariër Ja. ja. Wie, hoe kom je op die lijst uit terecht? Want je ziet, er staat dus allemaal. Ja, en Hoe kom je er vanaf? <laughs> Ja. Maar uh, wie staan er allemaal op? Vroeg je dat? Nou, ik bedoel, hoe, hoe, hoe komt het dat jij genomineerd bent? Ja, dat, uh, uh, dat weet ik eigenlijk ook niet precies gaat. Het gaat allemaal een beetje via via natuurlijk. Okay. Hè? Maar jij bent het al heel lang, hè, vegetariër? Ik ben het al, ik ben al uh, echt. Nou, dit jaar ben ik 30 jaar vegetariër. Dus dat is, ja, dat is redelijk lang. En uh, vanaf mijn 18e, ik kan me nog mijn laatste. De allerlaatste alle, alle gehaktbal uh, kan ik me als de dag van gisteren nog herinneren... die een hele goede vriendin voor mij uh, klaarmaakte. En het was geweldig, maar ja, toen was het voor mij was het op een gegeven moment van... Uh, ja, ik, ik, ik kon er eigenlijk geen vrede meer mee hebben met, uh, met, met al de dierenleed. Nou, ja je, je weet wel het verhaal van de vegetariërs. Dus toen heb ik op een gegeven moment besloten van... Nou, punt, ik eet geen vlees meer. En dat bevalt eigenlijk uh, ontzettend goed, al, uh, al 30 jaar. Oké, okay, nou ik moet er niet aan denken hoor. Ik ben dol op vlees, ja? maar ik wil wel yeah. goed vlees. En het hoeft ook niet elke dag. Dus wat ben ik dan ook weer? Ik ben een flex, flexitariër. Uh, ja, nee, zo heet dat geloof ik. Flexitariër. nou ik ben een flexitariër. Maar ik, ik, ik, ik uh, wil best wel wakker dier steunen. Hè? Want dat is, het is georganiseerd door wakker dieren. Ja, ja, ja, en die doen natuurlijk ontzettend goede dingen al jaren tegen de bio-industrie. En ze uh, ja. zijn heel goed bezig. Dus dat is eigenlijk, daar draait het om. Het is eigenlijk promotie voor uh, wakker En die hebben van deze ludieke actie bedacht. Ja. Nou, en dat doe ik natuurlijk heel graag aan mee. Dat is, sterker nog, ik ben uh, enorm vereerd. <laughs> Want je moet het opnemen tegen onder andere ja. uh, de schrijver Arthur Japin, uh, regisseur Eddie Terstal. Ja. En dan staan er nog een heleboel nou, anderen bij die ik helemaal niet ken. Lef de voetballer. Ja, oh ja, ja, dit, ja, ja, Trenko, ja, ja. dat is, komt ook wel bekend En Maarten Chalingi, de, de wielrenner. Dus nou, dat is echt wel, uh, dat nou. de competitie is, is moordend. Ja. Dus wij, wij roepen alle luisteraars op, van, uh, ga even naar de website van Wakker Dier en stem eventjes op Mikko. Ja, ingenieur Vendermeulen. Ja, ingenieur Vendermeulen, zo is het. Even kijken hoor, dat is dan wakkendier.nl slash vega. En daar kun je stemmen. Vrij. Ja. En dus er is een, een poeltje voor de heren en er is een poeltje voor de dames. Ja, ik, ik heb bij, de da bij de dames heb ik op Charlie D. Ge ge oh, leuk, ja, ja, hè, ja. Want die is ja. ook al eens te gast geweest. Dat vond ik Oh, oh oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. Hey, hoe gaat het met de muziek? Nou, hartstikke goed. Ik, uh, morgen uh, speel ik weer met West Hill in een cafeetje in, uh, in, uh, in de Jordaan. Dus ja? dat, uh, dat is weer de, de, de kat in de wijngaard. Komt, uh, komt er Oh, naartoe. dat is heel gezellig, ja. Dat is een heel leuk uh, klein cafetje. Ja. En, uh, daar zit Eddie Tastal ook altijd. En dat is ook een van de genomineerden. Dus die ga ik eens eventjes. Uh, ga ik eens even mee aan de tafel zitten. Oké. Okay, even kijken nou. wat zijn tactiek is om, uh, om gekozen te worden. Oh ja precies ja. Want het is, ga ik nog uh, even kijken. Het is zo, als ik het goed begrepen heb hoor, is het dus. Deze maand zijn dan de voorrondes oh. en dan vallen er een heleboel mensen af en dan blijven er drie heren en drie dames over en dan kan er weer gestemd worden en dan ja. met de kerst of zo, of met Rond, Oud en Nieuw, dan pas. is de finale. Godzamer. Hey. En dan wordt de winnaar bekendgemaakt. Okay. En de verliezer. Oh, en, de verliezer. Nou, en dan goed. moet je me maar even bellen. Ja, waarschijnlijk heel... om me te troosten. Ja, oké, okay, dat is heel goed. <laughs> hey, voor de rest, uh, uh, ik, ik hoorde je ook uh, meespelen op uh, de nieuwe CD van de Spinshots. Heb je, ja, ja, heb je gehoord? Oh, hartstikke leuk. Ja. ja Klinkt heel goed. Nou, dankjewel. Hey, ik ga gauw door, want uh, we hebben ook nog uh, hier een gast. Oh. En, wel te rusten. Ja, oké. Okay. En ik ga uh, tot later. Doei, doei. Goed, dat was Mikkel, oftewel ingenieur Vendermeulen. Uh, later in dit programma ga ik spreken met uh, de vlaamse Nederlandse schrijver Ivo Victoria. Die uh, deze week zijn tweede roman Gelukkig zijn we machteloos presenteerde. Uh, Hou me vast uh, zingt Huub van de Lubbe. En zo heet ook de documentaire van Suzanne Raas over deze nederpopband die het wellicht ooit in Amerika had kunnen maken. Maar ja, Solomon Burks dood maakte dat onmogelijk. Nou, de documentaire wrijft dat lekker in. Ik laat u een heel mooi stukje eruit horen. Uh, speelfilm De Buurt van uh, Pascal Simons. Mozaïekfilm, een is niet helemaal geslaagd, maar wel zodanig dat ik hem met plezier bekeek. Nou goed, Chris Segers vond ik erg goed erin spelen. Hartstikke gaaf. Oké, okay, uh, ik zag ook de film Brownian Movement van Nanook Leopold. Ze won er uh, nou, twee gouden kalveren mee. Hè? Hier een uh, klein stukje uit de trailer. MUZIEK de poser à la partie concernée l'impossibilité de poursuivre de façon satisfaisante ses fonctions de médecin l'expert psychiatre en contact avec l'hôpital Saint-Jean-de I think I think I shouldn't be saying it. It only makes it worse. It makes it worse. Nou, dat is uh, Brownian Movement van uh, Nanoek Leopold. Een regisseur met een volledig eigen stijl van filmen, vind ik. Absoluut uh, films voor een kleiner publiek. Het is ongelooflijk esthetisch, hè. Het is een aaneenschakeling van interieurs en settings. Ja, echt om in te lijsten, hoor. Alsof de cameraman uh, Frank van der Eden een uh, gulden focuser op zijn uh, lens heeft zitten. Ik vond het vaak prachtig om naar te kijken. Uh, het gaat om uh, ene Charlotte en Max uh, en hun huwelijk dat onder druk komt te staan... door hele vreemde persoonlijke behoeftes van Charlotte. Um, ja, goed, zij is arts en uh, zij doet het dus met haar patiënten. En um, ze kiezen op hele vreemde gronden uit. Nou goed, ze verliest daar haar baan als uh, arts door. En docent en onderzoeker is ze ook. En uh, ook bijna haar huwelijk gaat eraan. Maar goed, uh, ze kan niet zeggen waarom ze die behoeftes heeft. Het is een intrigerend verhaal. Soms ook behoorlijk naar en ongelooflijk traag. Eigenlijk gewoon helemaal niet mijn ding. Dus oké, okay, nou ja, goed. Ik kan vooral slecht tegen mensen die niet praten. Okay, ik zit naar een maatje te kijken. Ja. <laughs> Hou jij van Nanouk die hij Ja, nou, niet zo heel veel van gezien. Maar dit, dit klinkt wel vrij... Uh, ja, ik, uh, ik zou het wel willen zien. Ja? Denk ik. Ik vind het wel, het lijkt me wel een uh, beetje een zwaar onderwerp. Op. Ja, is het ook, ja. Il dat is, geloof ik, een van haar eerste films. Die vond ik heel leuk. Ken je die, herinneren? Nou, uh, nee. Nou, maar maakt niet uit. Uh, Oké. Okay. Ik zou zeggen, gaat u vooral zelf kijken, hoor. Want ik bedoel, het feit dat ik niet zo goed tegen mensen kan die niet praten... is natuurlijk mijn gebrek. He? Want ik weet ook wel dat al dat gezever niet per se helderder of beter is. Goed. Um, uh, uh, waar zijn we nu? Ben je trouwens wel een filmliefhebber? Ja, zeker. Ja? Zeker. Wat ja. is het laatste wat je gezien hebt? Uh... Les Amours Imaginaires. Oh, die is leuk, hè, toch? Op de open lucht. Oké, okay, dat ja. is van die jonge, uh, die jonge knul uit Canada, toch? Ja. Over die, nee. over die driehoeksverhouding, dat ze allebei verliefd zijn op dezelfde jongen, toch? Ja. ja, ja. Een erg leuke film. Oké, okay, theater, dat is natuurlijk een grotere liefde van jou. Ik heb, uh, ik heb heel wat uh, gezien. Ik ben uh, van de week uh, geweest naar de nieuwe van uh, Wim T. Schippers. Die viel een beetje tegen, moet ik eerlijk zeggen. Okay. Wat, nou, vorig heb ik namelijk ontzettend omgelachen. Het is weer met Kees Hulst en, uh, en uh, Titus Muiselaar. Even mijn microfoon, zit verkeerd. Ik heb ook Meepassant gezien. Uh, Passants, dat is van uh, Mark Marjole Huijbergs uh, en uh, Marcel Musters. Ja, ja dat is wel dat is erg leuk. Voor ja. ja, dat is wel heel leuk. Maar daar ga ik volgende week een stuk van laten horen. En uh, wat heb ik hier nog meer? Oh ja, ik ga een, een heel uur doen... Uh, over, uh, over die genomineerde liedjes met de titel uh, uh, Lijflied. Of althans, die moeten dus het lijflied van Amsterdam worden. Uh, ik moet even mijn bril opzetten, want ik kan het helemaal niet lezen. Wacht, wacht, wat ga ik allemaal doen? Oh ja. Nou, het parool, dat is al sinds eind juli bezig met een uh, hele leuke verkiezing. Want uh, ja, wat is het ultieme lijflied van Amsterdam? En schrijverjournalist Paul Arnoldussen die heeft voor het parool een mooie verkiezing op touw gezet. En, F, uh, nou ja, goed, daar ga ik uh, de twintig mooiste van laten horen. Verder was ik op de boekpresentatie van F. Nieuws de boek. En dat is gebaseerd op de dichter van begrafenissen zonder geliefde. Hè? Nou, ik hoorde de wereldpremière van een, een pracht muziekchaotica, zou ik maar zeggen, van Peter Zegveld en tijd Ken je die? Ja, die hebben een heel raar apparaat gemaakt. Maar goed, dat ga ik ook pas volgende week laten horen. Dus waarom heb ik het erover? Goed. Um, de website www.adelinevandier. Je kan op podcast alles terugluisteren. Je kan op abonneren. Je kunt ook mailen naar hetgoedeleven. Uh, en je kan me bevrienden op uh, Facebook. Adeline van Dier. Nou, ik heb genoeg gezegd. Ga ja, jij maar weer een mooi lied zingen. Ja. Dagen, gaat me allemaal veel te makkelijk. Het genieten van de dagen, het gaat me allemaal veel te makkelijk. Mis, mis, mis, mis, mis, mis jou niet zoveel als ik dacht. Mis, mis, mis, mis, mis jou niet Niet vandaag, nee Niet vandaag, nee Het verliezen van de dagen Het gaat me allemaal veel te mal Sneller van de dagen. Het gaat me allemaal veel te makkelijk. Lis, mis, mis, mis, mis, mis, mis, mis jou. Teusink. een uh, dame die van meerdere, meerdere markten thuis is. Uh, geboren toog in Epen. muzikale familie? Oldenzaal. Ede, oh, uh, Oldenzaal, is er een vlak in de buurt dan? Uh, nou... Nee, <laughs> kijk, ik zie, ik zie. <laughs> oh, nee, je bent geboren. sorry. geboren tegen toog Oldenzaal. Ja. Nou, ik doe het even. <laughs> muzikale familie? <laughs> ja, wel. Ja, ja ja muziekliefend oh ja maar niet zelf uitvoerend of zo um, niet uh, ja wel wel maar uh, mijn uh, zussen wel of ja en mijn, mijn moeder ook ja en dat was het wel dat was het wel goed en later ben je verhuisd naar Epen. ja of... maar... <laughs> zie je ik was een beetje te ik was een beetje te snel met te concluderen dat je daar vandaan kwam. Maar uh, als ik zie wat jij, uh, wat jij aan opleidingen gedaan hebt, dan gaat uh, dat is heel breed. Uh, uh, je bent begonnen met uh, eigenlijk in, in Tsjechië muziek te studeren. Ja, dat is heel lang geleden. Dat was een uitwisseling met een uh, conservatorium daar. via uh, Vanuit mijn middelbare school oh, okay. uh, ben ik daar naartoe gegaan. En heb je klassieke zang gedaan en slagwerk. Ja. En was dat leuk? Ja, het was heel leerzaam. Ja, Ik heb veel te weinig gestudeerd daar, vind ik zelf, nu. Achteraf maar, gezien? Ja, ja. achteraf. Van, ja. Een... En, dus het was misschien voor jou een keuze van... ik ga naar het conservatorium of ik ga naar de toneelschool. Of althans dan de Kleinkunstacademie. Waarom heb je dat laatste gekozen? Eh... Um, um, um, ja, ik was in, toen ik in het buitenland zat, was ik te laat met inschrijven, volgens mij, voor, voor bepaalde opleidingen. En toen kwam ik terug en toen had ik nog een jaar om na te denken. En toen, en toen ben ik na veel nadenken dacht ik, nou, uh, toneelschool het lijkt me heel leuk om met, uh, ja, ook gesproken repertoire bezig te zijn. En uh, meer, ja... Ik, ik hou wel van lezen en, en dingen, toneelteksten en stukken zien. En, dus dat, dat had ook wel mijn uh, uh, voorliefde, zeg maar. En, maar zelf uh, acteren was niet de bedoeling, of wel? Ja, wel. Dat, dat, dat was ook onderdeel van de opleiding. En dat leek me hartstikke leuk. <laughs> maar? Ja. ja, dat heb ik ook gedaan. Ja? Want, ja. Je, want je komt op een bepaald moment heel, heel bescheiden en... en... Misschien wel een beetje, een beetje verlegen over. Oh, ja. Ja, dat zou kunnen, maar. Huh? Ja. Uh, ja, ik, de ik denk ook wel dat dat. Uh, uh, op het moment als je, als je iets doet aan, aan uitvoerende kunst, dan. stap uh, ga, ga je een toch een drempel over. Of je, je bereidt iets voor, of je denkt na over datgene wat je wilt brengen. en. Uh, da daar is wel een soort stap voor nodig. Een soort, uh, ik ben niet helemaal... Ja, ik ben wel mezelf natuurlijk, als ik iets doe of zing. Of, uh, maar met name met zingen, dan ben je... Ik bedoel, dit wat je nu doet, deze nummers, dit, dat zijn gewoon jouw nummers. Dat ja, is ja. het dichtst bij jezelf. Ja. He? ja. ja. ja. Met, het, het doen daarvan is echt wel... En nog, nog uh, iets meer naar buiten dan, dan als het aan, uh, aan, uh, met uh, koffie en, uh, en een broodje op de bank wordt geschreven, zeg maar. Dan, dat is toch een ander gevoel? Ja, ja. Of is dat vaag? Dat is een beetje vaag, maar dan geeft het helemaal niks. Waarom maar, is dat vaag dan? Nou, ik, ik, ik, ik kan het niet helemaal volgen. Maar dat geeft het helemaal niet. Ik ga gewoon een volgende vraag stellen. Uh, uh, Jij bent na die kunstacademie, ben je ook uh, uh, toch nog doorgegaan weer met zingen? Je bent naar, naar Boedapest geweest? Ja, voor een cursus. Ja. Voor? Een weekse cursus, een weekse cursus. Oh, oké. Okay. Opera zang. Ik... Ja. Ah, ja. En toen, naar de kunstacademie, naar de Rietveld? Ja, nou, ja. Toen, uh, dat heb ik twee jaar gedaan, ja. ja. Welke afdeling? Beeldend en uh, uh, beeld en taal. Dus, uh, en hoe omschrijf je nou? Wie is Maartje Teuzing? Wat, doet, wat, wat jij doet? Hoe zal ik je het beste omschrijven? Uh, ja, ik denk toch wel een uh, ja, componist, liedjesschrijver, denk ik. Ja. Je hebt een druk weekend gehad. Je bent, uh, vanmiddag was je in uh, Maastricht... Ja, we hadden een dansvoorstelling. Wie is we? Uh, we ja, <laughs> het is ook weer vaag natuurlijk. <laughs> nee, uh, bij het Rood Theater. Ja. En wat voor dansvoorstelling is dat? Uh, Hondsdagen van Alice Zandwijk. Ja. Die heeft dat geregisseerd met een groot, uh, met een ensemble met, uh, met twee dansers, uh, muzikanten, acteurs. Uh, en het is een stuk over vernedering. En het gaat nog spelen in Brussel op uh, 5 en 6 maart, uit mijn hoofd. Ja? Maar um, niet meer hier in Nederland? Is klaar. Nee. klaar. was een ja. mooie voorstelling? Ja, er werd heel leuk op gereageerd. Ja? Heel, uh, heel ontvankelijk en warm publiek. Dat ja. was heel leuk. Ja, ja. Oké, okay. en wat had je nog meer gedaan? Je had nog iets gedaan, dit weekend? Dit weekend, ja... Um... Nou, eergisteren hadden we, uh, op de zevende, hadden we première van dood van een handelsreiziger in Rotterdam. Er zit ook weer muziek bij? Of ja, speel je daarbij? Er zit... nee. Ja, muziek, uh, wel live, live alles. Maar dat is in première gegaan. Uh, uh, ja, en dat, dat, was, dat was echt gek. Dat ja? Was, ja. Dat was uh, super druk, was het. Um, wie, wie speelde daar de hoofdrollen? Herman Gillis speelt Willy Lohman. Het uh, verhaal gaat over... Dus, uh, uh, het is een verhaal van uh, Arthur Miller. Uh, de, een man, uh, een tijdje van Marilyn Monroe. Die heeft een stuk geschreven, Death of a Salesman. En dat uh, hebben zij nu uh, uh, gedaan bij het Rood Theater met... Uh, Herman Gilles dus in hoofdrol en Jacqueline Blom. Jack Wout, Hannah van Luntre, Gijs Naber. Okay. Uh, Beb Costa componeert het. Uh, vergeet ik niet. Bart Slegers, Lucas Smolders. Ja, okay. Wie heeft de regie gedaan? Uh, Alice Zandwijk. Okay, ook weer Alice ja. Zandwijk, oké. Okay. En het is naar jouw idee een mooie voorstelling geworden. Nou ja, je zit er natuurlijk bij. Ja, dus ja heel mooi. Ook, ook, ook qua hoe het eruit ziet. En decor. Het decor, het is best wel overweldigend, vind ik. Ja, ja. Nou. Ben jij veel naar het toneel? Ook naar anderen kijken of niet? Ja, heel veel. Ja. Ja? Zo vaak als ik kan. Ja? Ja. Heb jij uh, Wat is het laatste wat je gezien hebt? Het um, is natuurlijk lastig als je zelf in een voorstelling zit. Want dan ben je meestal de hele week op pad. Hè? Ja, wat was het laatste wat ik gezien heb? Uh, ja, nou een, een concert van Brahms. Een vioolconcert in het concertgebouw. En dat... ja. Ik, dat is natuurlijk geen theater, omdat het natuurlijk klassieke muziek is. Maar als je dan ziet hoe hij dat. Dat was een violist, ik ben even zijn naam kwijt. Heel mooi. Ja, maar dom, maar ja. um, als je ziet hoe hij dat doet en wat hij allemaal kan. En dat, dat is dat is gewoon, dat, dat spettert gewoon. Het was echt waanzinnig wat iemand allemaal doet. En, en ja, ja. Hoe, hoe die dat presenteert, nou, dat vind ik dus eigenlijk al gewoon theater of zo. Dat was net, net zo goed, theater, ja. ja, nou, dat had ik bij Peter Zegveld en uh, uh, Dolf Plantijd, die, dus, uh, zo'n krankzinnige machine bediende en dan een, een, een muziekstuk speelde. Maar dat was theater, maar dat is Peter Zegveld, hè, die kan dat ook. Nou, goed, oké, okay, moet niet toe. Hey, en, en uh, ik heb uh, de Warme Winkel, ken je die groep? Ja, heb je er iets van gezien? Nee. Oh, dat moet je echt doen. Ik heb, ja. gezien, nou, ik heb nou de Weense Lent, heb ik vier van de vijf gezien. Dat was afgelopen zaterdag, zag ik Alma. Oké. Okay. In, in, ja. in de Rabozaal in Amsterdam. Ja. Nou, ik vond het een prachtige ja? voorstelling. Ja, echt. Ik heb... Volgende week hebben we een leuk gesprekje met Jeroen, een van de acteurs, daaruit. Um, weet je wat, ga jij nog een liedje zingen? Want het zijn lekkere lange nummers, zei je. Ik heb ja. veel van je horen, ik vind het prachtig. Oké. Okay. Doe rustig. Wat is, het, wat is het nummer? Welk nummer ga je nu doen? Uh, carousel. Alright. Carousel. Maartje teuzing. On the way, make mistakes. is to be where in heaven's name is doen hoe gaat dat schrijven bij jou? Hoe komen die liedjes bij jou binnen? Um, vrij, als het even mee zit, vrij snel. Um, ja, eigenlijk, s'avonds is het vaak ook wel... als het rustig is, dan gaat het wel makkelijk... om een soort gevoel op papier te zetten... en dan meteen uh, uh, de, het, uh, uh, het gevoel in muziek ook uh, te proberen te vangen. Ja, ja. Soms gaat het wel snel. De, ja... Wie, wie, wie zijn jouw grote voorbeelden, als ik het zo mag vragen? Um, jeetje. Um, nou, ja, ik, um, je had me gevraagd om twee muziekfragmenten ja, mee te, ja. Nou, te nemen. Uh, ja, een, iemand die ik echt, uh, bewon, die ik echt bewond, dat is Nick Drake. Dat, ja. dat, dat vind ik heel erg mooi. Um, Niet oud geworden? Nee, nee, helemaal niet. Uh, nee, drie platen. Uh, ja. Tijdens zijn leven ook helemaal geen succes gehad, hè? Nee, oh, nee? Nee. Wanneer ging je dood? 72, 74? Ik weet het niet meer. Heb je het, heb je het uh, scherp staan? Zullen we een stukje luisteren? naar? Oh, dat, de dat ik vind, vind wel ik wel leuk, ja. ja. Okay. When I was young, younger than before I never saw the truth hanging. Where flowers grow and the sun shines still. Je zei iets grappigs. Je zei uh, uh, de kwaliteit van zijn... Ik zei, een lekkere stem, hè? En toen zei je van, ja, hij is zo direct. Ja, heel direct, ja. Alsof het meteen binnenkomt, zo. Ja. Uh, alsof hij echt uh, ja, een beetje de ziel verstaat of zo. Ja, dat klinkt natuurlijk ook weer vaag, sorry. Maar... Nee, in de microfoon. Oh. Ja, ja. Hoezo, de ziel... Nee, dat, ja, de ziel verstaat, oké. Okay. Ja, nou ja, dat... Dat is, dat is iets wat je wel zoekt in, in, in zingen en zangers. Ja, of als het me meeneemt... of als het me dus uh, vervoert, in de vervoering brengt... Ja. Dan... Uh, dus, uh, ja, dan, ja dan, ik vind het mooi als iemand naar schoonheid probeert te zoeken of naar een bepaald soort waarheid uh, zoekt. Of ja. probeert te vinden in, in wat hij wil vertellen. Of... Ja. Ja. Je hebt al een paar plaatjes gemaakt, cd's, in eigen beheer. Ja. Hè? En, en er is net weer een nieuwe uit, toch? Ja, ja. klopt. Ja. Uh, back in Place. Ja, dan heb je wat oud materiaal opgezet wat je weer uh, opnieuw uh, gearrangeerd hebt voor jezelf of zo. Of opgefrist, ik weet het niet, of veranderd. Ja, ja, een, uh, in de ja een wat ouder materiaal. Een soort verzameling van dingen die ook niet eerder op geluidsdrager stonden. Ja. En, uh, samen met een album uit 2000. Dat is al heel lang geleden. Toen heb ik iets uitgebracht. en. Dat samen met een aantal andere oude nummers... en een nieuw album wat in uh, 2011 is geschreven. Ja. En, en hoe, hoe kunnen mensen daar aankomen? Uh, uh, via mijn website sowieso. Ja, maartjetheusink.nl ja, gewoon, hè? Ja. ja, het ligt nu ook nog bij Plato, nog eventjes. En, uh, online is het ook bij uh, Discogs of zo oh, ja, uh, okay. van die ja, te bestellen. Oh, hartstikke goed, Laat nog eens wat horen. Ja. She's watching to the rain on her window whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. His son got older and he was the macho from his high school class Girls went after him like sheep and she recognized the pain that lived so deep His character was totally the same as dead, the woman freak. Gently and a genius in using. But she wanted him to stay. And every single day she's crying cause the pain gets visible. It's Got married with some girl with beauty and a lot of pearls A visit to mom only cause of duty She loved them every day, but they went their own way, but now she feels okay, then she just... Ja, dat je een hele goede zangeres bent. En ongelooflijk muzikaal. Je hebt toch ook de grote prijs gewonnen in 2000? Ja. ja. ja niet te geloven. Maar eh, ja, wat is je ambitie? Om eh, zelfstandig zangeres te worden? Ik bedoel, om, om, om met die platen ook echt... Hè? Of, of, of gewoon wat je nu heel vaak doet bij theater, muziek maken? Um, ja, beide eigenlijk... Uh, um... Ja, ik wil heel graag uh, mijn, mijn muziek laten horen. Dus daar ben ik alles voor aan het doen. Ja. Zoals uh, nu. Ik vind het heel erg leuk om in dit programma te mogen spelen. Ja, nee, Echt, graag heel erg gedaan. bedankt. Het is Beppe Costa die tegen mij zei, hè, een collega van je, muziekmaker. Ja. Oh, Waanzinnige uh, muzikale man. Uh, van je moet Maartjes uitnodigen. Want het is echt een, een, een, een goed bewaard geheim. wat maar eens openbaar gemaakt moet worden. Nou, heel goed. Nou, uh, okay. Ja, want ik, ik realiseerde me dat ik jou natuurlijk in heel veel voorstellingen al gehoord heb. Ik zat even naar je lijst te kijken. Ik kan me. Eh, Inri, kan ik me herinneren. Die heb ik gezien. Van, uh, de bloeiende van. De Bloeiende Maagden. En ik heb ook. dat was een prachtige voorstelling. muzikaal ook heel mooi. Uh, van Orkater, ik. Ja. Over Flaubert, een oh, Franse Flaubert. schrijver. Prachtig. Ja. Prachtige voorstelling vond ik dat. Echt heel erg mooi. Daar speel je ook half in mee, hè? Dat is een ja. actering. Ja. Trouwens, eh, welke voorstelling ga je dit jaar doen? Behalve dan de dood van handelsreiziger? Um, nou, ik ga eigenlijk op een... Uh, waarschijnlijk een residentieprogramma doen in uh, Ierland. In... Uh, wat ja, is... over een tijdje. En, uh, op, een, uh, college, op een kunstacademie. Uh, midden in de natuur. Uh, van alles maken en doen. <laughs> ja. Op, ja, wat dat aangaat, ik zie op je website ook staan. Uh, dat je uh, deelneemt aan een expositie die op dit moment. in uh, Nieuwkoop loopt. Ja, klopt. Ja, tot uh, 9 november volgens mij. Ja, en wat is daar te zien? Wat hangt ervan? Ja, ja een, uh, een foto. Een foto. Uh, het thema was het groene hart. En, en de kunstenaars werden uitgenodigd om, om iets te bedenken... omtrent het thema het groene hart. En er zijn heel, volgens mij wel iets van 200 werken ingestuurd of zo. Ja? En uh, die zijn tot uh, begin november te zien. Nou, leuk. Ja. Ben je al geweest? Ja, nou, alleen bij, bij het uh, uh, inrichten. Ja? Van, van... Het zag er heel mooi uit. Er zaten okay. heel veel mooie dingen tussen. Dus je, je bent gewoon toch op meerdere sporen tegelijk bezig, hè? Want dat is gewoon beeldende kunst. Je gaat dus ook in Ierland weer. Je hebt de plaat nu gemaakt, het nieuwe album. En het theater, het is gewoon allemaal tegelijk. Ja. Ja, ja. ja goed. Laat nou, nog iets, hoor. Wat, wat wordt de volgende nummer? Eenmaal onderkoeld. All right. Oh, sure. shit. Sure. Ik ben er. <laughs> nou, wil je even nog komen zitten voordat we het laatste nummer doen? Want het is de, de tijd vliegt. Uh... Ja. Weet je dat ik eventjes helemaal geen vraag weet? <laughs> Hoe vind je dat nou? Nou, uh, leuk. <laughs> Wat ga je doen deze week? Deze week. Ja. Um... Ja, nou, uh, naar Duitsland. Uh, naar Gronau. En wat ga je doen daar? Ja, mijn uh, uh, eigenlijk. Uh, mijn vader ligt uh, daar in het ziekenhuis. Dus... Oh, dat is niet zo best. Nee. Ga niet goed met hem? Uh, nou, op dit moment niet zo, maar uh, binnenkort wel weer. Oh, gelukkig. Ja. Oh, dat is wel naar, ja. ja. Wonen je ouders daar? Nee, ze zijn voor een soort. Uh, uh, speciaal soort behandeling naar een kliniek daar gegaan. Oh, oké. Okay. Nou. Ja. Oh ja, mm, nou. <laughs> Heb je, nou. Ga je ook nog leuke dingen doen? Ja. Nou, het is wel uh, leuk om je vader te zien natuurlijk, maar. Uh, Even denken, ja. Ja, een beetje... Uh, nee, ik weet het eigenlijk nog niet zo goed. <laughs> <Ja>. <laughs> Moet je optreden met uh, de handelsreiziger? Nee, dat is eigenlijk pas over drie weken weer. Oh, ja. ja. Dan in november pas... In november, oké. Okay. Nou, ik zie de, t de tijdklokken. Uh, dus wil jij nog een nummer spelen? Ja, is goed. Zing ik goed het verske, en doe zingst met van slopen slop. Ontzettend lief dat je het toch gespeeld hebt. Want ik vind dit zo'n mooi liedje. dat had nog wel nog minuten door mogen uh, gaan. Uh, dat heb jij, de muziek heb jij gemaakt. Hè? En het is uh, een liedje van uh, Nienke Laverman. Nee, van nee? mij. Of van jou. Het is wel jouw liedje. Ja. Nou, daar hadden we het over. Oh, dit is het Sloop heet dit. Het slaapliedje. Ja. Nou, dat vind ik zo'n lief liedje. Zo mooi. Echt. Dat, uh... Nou, dat komt bij mij ook helemaal aan. Maar je had ook een lied met... Uh, dat staat hier in je dinges... Uh, met, uh... Maar dat is voor Nien Klaverman. Jullie hebben samen op de toneelschool gezeten. Ja, ja, zij heeft mij gevraagd om muziek voor haar te schrijven. Ja. En uh, nou, dat heb ik natuurlijk met veel plezier gedaan. Maar dat was niet dit liedje. Nee, nee, Tieren, nee. nee dat dus nee, was nee. ik helemaal in de war. Nee. Ja, want ik vind dit een prachtig liedje. Ja. Even kijken. Hebben we dat nog? Nou, we hebben nog drie minuutjes. Nog één iets? Um, even. even. Oké. Okay. Op onszelf de ziel in het onverklaar.